Albert-Jan Vos, deze plaat moeten we gewoon gaan, gaan draaien morgen. Nou, bij deze is hij eraan gekomen, joh. De Tensensie en veelbelang. De voor Zandvoort en de regio. En zo werd het even na tweeën. Goedemiddag, welkom bij Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, luister Goedemiddag, Rob. Hey Albert-Jan, goedemiddag. Drie uur live vanaf het Gasthuisplein, Zandvoort op zaterdag. Je, het, op zaterdag. je hebt het weer overleefd, hè? Ja, ja, ja, joh. En ja, uh... vrijdag de dertiende heb ik het over. Oh, die, die ja. Ja, die, ja. Maar hij is toch rustig aan mij voorbij gegaan. Oh, Oké, okay. nou helemaal goed.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 I feel alive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 Nou, en daarachteraan gaan we meteen naar het Circuitpark Zandvoort, naar Willem van Dezen, de Hammerite Races. Dit weekend op het circuit. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag, uh, Rob. Je zegt het al: uh, de Hammerite uh, Ultimate Races.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 Ook het algemeen vindt ik plaats uh, laat op de zaterdagmiddag. Dit keer uh, mochten ze uh, wat vroeger uh, van start. En uh, zijn hebben inmiddels uh, drie rondjes gereden. Aan de leiding in die race uh, zien we de uh, van uh, Lisette Braams en uh, KB Oulieer. Twee dames uh, dus. Uh, Uljeer uh, die uh, kwalificeerde de auto vanmorgen Zette hem op pol en Uljeer, KB Oulet is ook degene die. Uh,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 een van uh, Ricardo van de, en uh, met een cadeau uh, etiket maar van de 16e plaats een berenstart van Ricardo van de Ende die dus eerste deel van deze wedstrijd voor deze equipe voor zijn rekening neemt. En inmiddels na drie rondjes vinden we Ricardo al terug op plaats nummer 7. Dus ja, die zal zeker verder naar voren willen gaan. En dat zal gepaard gaan met spektakel in deze race ja, die net een minuutje op zes oud is en die over 100 minuten gaat. Dus met verplichte pitstop. Dus er kan nog heel veel gaan gebeuren in deze race. Willem nog Even vragen over de Hammerite uh, race. Is dat uh, de eerste keer dat deze race uh, gehouden wordt op Zandvoort? Ja, Hammerite. Uh, ik uh, neem aan uh, dat je weet, Hammerite is ook een, een sponsor weer uh, voor een evenement uh, die dat hier uh, uh, mogelijk maakt. Uh, zullen we zeggen. En uh, ja, voor degene die het niet zijn, uh, zijn Over het algemeen zijn dat uh, lakken, metaallakken, uh, metaallak voor binnen, hittebestendige lak, noem maar op. Uh, nou, dat is even het uh, verhaaltje van Hammerite En die zorgen voor een geweldig evenement op Circuit Park Zanfort. Je zei het al met diverse klasses die uh, aan bod komen. Toenwagen Diesel Cup, op dit moment gaande, hoe lang hebben ze nog te rijden Willem? Uh, nou, ik moet even, nou, zeg maar nog een 90 uh, minuten, nog anderhalf uur en de strijd aan kop is uh, nog erg loos. Het is KBOJ met uh, vlak daarachter uh, de volg van uh, Jeroen Dik uh, en op de derde plaats uh, de equipe van uh, Jeroen Ble of, uh, Sebastian Bleekmobler en uh, Jaap van Hagen. En vierde vinden we hem terug de uh, Oppo C30 Diesel van de equipe uh, Roeleveld Baars.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 Twee toegangskaarten. Okay. Ze zijn gratis op te halen bij de studio van CFM wie het eerst aan het Gasthuisplein. Wie het, eerst, wie het eerst, komt, eerst komt, wie het eerst, eerst maakt. Eerst dus, uh, nou, we geven wel even door wanneer ze eruit zijn, hoor. Dus kom even naar de studio van CFM en haal twee toegangskaarten op... en dan kan je genieten van de mooie races daar op circuit. Helemaal goed. Helemaal de moeite waard. Dat dacht ik wel, ja. Maar nou, die kaarten zijn niet voordelig, hoor. Dus, uh... Oké, okay. en rond de klok van uh, kwart voor vier gaan we weer terug naar Willem van Densen kijken hoe de stand van zaken is. Zo is maar net. Eerst gaan we weer wat muziek voor je draaien op deze zonnige zaterdag. Dan worden we alleen maar vrolijk van Albert-Jan. En ze duidelijk horen van... Uh, uiteraard uh, lijkt hij ook weer lek van de Lex, oren. Uh, Lex. Hoe het weer uh, de komende dagen gaat worden. Ben ik ja. heel erg benieuwd. Ik nou, ben erg benieuwd. Sowieso naar morgen. Want morgenmiddag is het natuurlijk het grote evenement op het uh, Raadhuisplein. De ZFM Zomertour. Oké. Okay. Nou, eerst gaan we weer wat uh, muziek draaien. Hier is Boogie Oogie Oogie. Taste of Honey.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 Nuevos italianos vean aquí, inpavidos fieros de la velocidad. Yo psíquico es el sintético Yo quisiera estar ahí más. Thomas Klanken hoor je bij CFM vanuit je radio knallen. Je hoorde No Tengo Dinero, inderdaad, de single van Regera. Het kan zo langs, Laksman. Ja, je weet wel, die Rijgera, die had ook een plaat, Famous à la Playa. Nou, het is mooi weer om even naar het strand te gaan. Het is prachtig weer, En ja, waarschijnlijk zit onze weerman Lex van de oren en daar ook. Het horen we ja. zo dadelijk van hem om half drie.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 Dus dan kan je helemaal bij zijn, hoor. Weet je wat nou het leuke is? Ik hoor uh, diverse mensen over jouw weerberichten praten. Dus ze zeggen altijd, ja, die Lex van Hoorn die heeft het eigenlijk altijd goed. Dus gewoon altijd. betrouwbaar weerbericht. Ik zet er gewoon bijna voor, hoor. Nee, eigenlijk, hè, zei Eigen, ik ook. Bijna. Eigenlijk, altijd. <laughs> <What's> <laughs> ik dek er ook al een klein beetje in, hoor. Dus uh... <laughs> Oké. Okay. Dus nou, dankjewel weer, Lex. Geniet van het mooie weer op het strand.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 Lange files naar het zuiden, Holland plat en de Spaanse zon.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 Ben jij ook zo blij, Albert-Jan? Ben jij ook zo blij? Ja, zonnetje, zon... het net zonnetje schijnt en morgen blijft het gewoon droog overdag. Ja, nou, en dat betekent dat CFM zomertour gewoon uh, lekker op het uh, badhuisplein morgen. Wel een fris windje, maar goed. Wel uh, een fris windje. Nou, ja, wat maakt het uit. Maar ideaal winkel uh, weer natuurlijk ook dan, hè? Tuurlijk. En, en uh, gezellig, lekker, uh, lekker voor op de squee en zo. Uh, half twee en vier uur luisteren naar alle muzikanten vanuit uh, uh, het, het pleintje voor het gemeentehuis. Het gemeentehuis. Uh, dus, uh, een badhuisplein. Uh, nee, nee het raadhuisplein. raadhuisplein. Ik, Ik zeg ja, steeds badhuisplein volgens mij. Ja, ook leuk hoor, is ook leuk, maar er wordt geen raadhuisplein. Maar goed, even een ander nieuwtje. Want uh, ja, als u er langs loopt, dan, uh, dan ziet u het wel: dat appartementencomplex aan de Fauvageplein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 Geen eigenlijk klaar hoor, maar wel Maroon 5. So, yeah. Skin and how it aan het begin aankondigde van Ellen Clark. Die gaan we gauw straks nog even voor je draaien. Maar daarvoor in de plaats kwam wel een hele mooie single van Maroon 5. De nieuwe single heet Misery. Dat <laughs> okay, is uh, ja, niet, uh, vind, vind, vind ik ook goed hoor. Dus het gaat e allemaal een beetje fout. Hè? Het is, is een beetje gisteren door? was het vrijdag, de 13e. Ja, nee, dat weet ik. Maar het klonk ook wel lekker hoor dit. Maar ja, goed. goed. Daar niet van, maar we gaan het zo proberen. CFM Race Radio Pit Report. Oké, Willem van deze vanaf Circuit Park Zalvoorts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 Tweede is inmiddels de equip van Ronald Mourin en de Groot. Die rijden ook in een golf golf Diesel. derde vinden we dan terug de equip van Sebastian Bleukemolen en Jaap van Lage. Die rijden met een BMW 320 d Op dit moment is het nog Jaap van Lagen aan het stuur. En dan kijken we even verder in de veld. Ik noemde hem al, Ricardo van Ende. Gestart vanaf een 16e plaats. Inmiddels opgerukt naar de zesde plaats. Ja, hij tikt bijna op de achterbomper van de autoforum. Dat is de Volvo. Dus die is op jacht naar de vijfde plaats. Ja, wat straks weer van invloed gaat zijn op deze race... is natuurlijk het wisselen van de rijders. Want kijk bijvoorbeeld naar een equip als Jeroen Blekemolen en Peter van der Kolk. Die Egypte, die vinden we terug op de... 12e plaats en uh, dat is nu Peter van de Kolk achter het stuur. En uh, als uh, straks Jeroen uh, Blekemolen dat over gaat nemen, ja, dan mogen we ervan uitgaan dat die auto in uh, toch een stuk sneller gaat en uh, misschien uh, wat verder naar voren uh, in het veld uh, komt. Dan kijken we ook nog even naar, uh, ja, het, uh, deze middag hebben we er maar één echte zandgodsdeelnemer, dat is uh, Ron Zwart.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 La vida, con mi canción, yo te contaré que las cosas bellas de la vida. ZANG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 De groei van de Japanse economie is in het tweede kwartaal behoorlijk afgenomen. De groei was 0,1 procent, terwijl analisten op beduidend meer hadden gerekend. Wacht wordt dat de groei verder afneemt onder invloed van de afkoelende wereldeconomie. Een andere bedreiging voor de Japanse economie is de sterke yen. In Frankrijk hebben zigeuners gisteren bij Bordeaux urenlang een snelweg geblokkeerd. Ze waren boos omdat de politie een zigeunerkamp in de buurt had ontruimd. De snelwegblokkade is de eerste grote protestactie van zigeuners tegen het beleid van de Franse regering. Die wil 300 van de 600 illegale zigeunerkampen sluiten en de bewoners terugsturen naar het land waar ze vandaan komen. Bij een groot verkeersongeluk in de Nigeriaanse havenstad Lagos zijn zeker 40 mensen omgekomen. Dat melden Nigeriaanse media. De politie was bezig met een controle toen een vrachtwagen met suiker met grote snelheid op zeker 25 wachtende voertuigen inreed. Twee volle minibusjes brandden volledig uit. Onder de doden zouden veel kinderen zijn. Overlevende van het ongeluk klaagde dat de politie zich bij het controlepunt uit de voeten maakte vlak nadat het ongeluk gebeurde. De onderhandelingen over een rechtsminderheidskabinet gaan vandaag de tweede week in. Onder leiding van informatuur Opstelten praten de fractievoorzitters van CDA, VVD en PVV verder in het gebouw van de Eerste Kamer. Vrijdag zei Opstelten dat hij nog net zo optimistisch is over de kans van slagen als toen hij met zijn werk begon. Bij de Irakse havenstad Basra hebben gewapende mannen vorige week vier vrachtschepen overvallen. De Amerikaanse marine patrouilleert in het gebied en noemt de overvallen uitzonderlijk. De dieven namen mobieltjes, computers en geld mee. Volgens de Amerikaanse marine zijn ze nog voortvluchtig. Maar volgens de autoriteiten in Irak zijn twee dieven opgepakt. Het weer vanochtend is het zwaar bewolkt en op veel plaatsen regent het nog. Vanmiddag blijft het bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 19 graden aan de kust en een graad of 22 in de